Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst hebben we in een maand tijd meer uitgegeven dan voor de coronacrisis. Het CBS stelde al onze kastboekjes bij elkaar op en zag dat we, in, dat we ons geld in juli lieten rollen... omdat we het eindelijk weer konden uitgeven aan shoppen, bioskaartjes of een borrel in de kroeg, zegt verslaggever Nick Wouters. Denk wel aan meer dan één borreltje, want je zag dat restaurants en cafés het goed hebben gedaan. De bioscoop ook, de kapper, attractieparken en dierentuinen. Want daar waren ook versoepelingen voor die eind juni ingingen en waar ze dus in juli volop van geprofiteerd hebben. Tijdens de lockdowns gaven mensen juist veel minder uit, winkels. En de horeca waren dicht en mensen wilden voor de zekerheid sparen. Het gaat zo slecht met de coronasituatie in Suriname dat de minister van Volksgezondheid daar een oproep doet aan alle zorgmedewerkers. Van verpleegkundigen, ziekenverzorgenden tot arts. Als u ingezet wenst te worden in de covid-strijd, als u dan graag contact kunt opnemen met het ministerie van Volksgezondheid. Ook steeds meer zorgmedewerkers zelf worden ziek in Suriname waardoor het probleem in de ziekenhuizen alleen maar groter wordt. Als je vandaag naar een NS-loket wil op een station, dikke kans dat je niet wordt geholpen. De servicemedewerkers gaan staken omdat ze boos zijn dat er loketten verdwijnen. Ook de conducteurs op de Intercity naar Brussel staken. Zij zijn boos omdat ze minder betaald krijgen dan hun collega's op andere internationale treinen. En De vuurtoren van Den Helder staat op instorten. De toren die beter bekend staat als De Lange Jaap heeft het zwaar. Door de scheuren in de muren kan hij zomaar omwaaien. De buurtbewoners maken zich zorgen over hun geliefde toren. Ik maak me wel zorgen, ja, want met alle berichten die er sinds gisteravond zijn, denk ik van het is wel verschrikkelijk ernstig allemaal. En het, het is het hart ook van Huisduin, al staat hij op het randje, maar iedereen in Huisduin houdt van die vuurtoren. De scheuren zijn gisteren ontdekt bij een inspectie. Hoe de muren gefixt moeten worden is nog niet duidelijk. Het weer, pas op als je de weg opgaat. In het noorden en midden van het land geldt nog code geel, Dichte mist daar. Die trekt vanzelf een keer op, dan wordt het zonnig en warmer dan gisteren. Zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het gaat goed op de weg, het wordt steeds rustiger... en we kunnen wel stellen dat de spits tot een einde aan het komen is. Wel zijn er nog twee files in de regio. Ik begin op de A10 van Knopend Watergasmeer richting Knopend Komplein... Daarbij knopen de Nieuwe Meer 7 kilometer file. Omdat er een elektrische lijnbus de spitsstrook bezet houdt. Die staat daar met pech. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. De vertraging is daar fors, ruim een kwartier. Verkeer richting Schiphol kan ook omrijden via Amstelveen over de A9. Ook is het druk op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar vanaf Naarden ongeveer 5 kilometer file. De vertraging is net iets meer dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier. Tony Esposito trapt deze aflevering af met Papa Chico. Wes is onlangs overleden. Hij scoorde een gigantische hit met Alané. En datzelfde kan gezegd worden van Kid Creole en The Coconuts... met Annie, I'm Not Your Daddy. Papa you're the sun. All the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song. All the people are around. Papa Chico, move your eyes. this they're eating the eyes. Papa Chico, sing this song. All the people are they go. Papa Chico, you're the sun. All the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song. All the people are around. Papa Chico, move Your eyes, they discover it in the eyes How about you go sing their song All the people failing, they're gone She's gonna sing this song I'm up it. Muziek voor alle seizoenen. Van toen. Dimitri van Toren was een van de weinige artiesten in Nederland die zo'n 50 jaar in de schijnwerpers heeft gestaan. Mede dankzij het fraaie kom Heekomaan hey, blijf niet staan en loop me af. Door de straat over het plein met je tingeltamboerijn met je handvol geld in je Hercules held. je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent, koning of president, baies klanten vliegen en een hoepapa bent. Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee, alle clubje partij, alles wordt erbij.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 dum dum dum dido dido dum dum didi dum dum dum dum dum dum dum Nederlandse chansons als een lied voor kinderen en eventjes zweven door de eeuwigheid deden daar nauwelijks vooronder. Dit is een lied alleen voor kinderen Het is gisteren gemaakt Omdat ze morgen uitgespeeld zijn een trappenhuis wordt nu hun speelplaat. een speelplaats. Een lied dat zingt, geeft ze de ruimte Een lied dat in de zon Over dichtbij zijn de polders Een liedje zomaar andersom Over een stad die autovrij was met een muziektent op de markt. En een levensgrote speeltuin. Over de vogels in het park.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 Bierenvleugels, men heeft kort geknipt, hun gezang is haast verstomd. Die die die die, die die, die, dai, dai, dai, dai, di di dai, dai, dai, Even mijn lief voor een heldere nacht En daarbij maar een zalige rust Waarom zijn we toch altijd zo druk in de weer Je alsof de maan de aarde kust Kijk de sterren zo flonkeren En zoeken contact Maar de mens houdt zijn aandacht gericht Op contact dat Geld verdienen, zich eraan. Je vraagt je soms af in dat licht zijn we niet allemaal een beetje eenzaam, een beetje eenzaam, los van elkaar. Dus laten we dansen. Ja, bijna stilstaan. Zijn we niet allemaal een beetje eenzaam, een beetje eenzaam in deze vreemde tijd, dus laten we dansen in het verder licht samen in het blauwe licht een eventje zweven. We dansen in het sterrenlicht Samen in dat blauwe licht En eventjes zweven door de eeuwigheid Of oh, als dat zou kunnen, een kosmische wals Of op een tambo van ster tot ster Maar ze staan zo onnoemelijk ver uit elkaar ja, enkel een licht rijk zo ver. En dat licht dat verbindt. En verlicht het heelal. En het zegt ons, we zijn niet alleen. Maar niemand gelooft het. En ik twijfel soms ook. En daarom een lief. Denk ik wel eens. Zijn we niet allemaal. Een beetje eenzaam. Een beetje eenzaam, los van elkaar. Dus laten we dansen, ja, bijna stilstaan. En als het kan, een beetje dichter tegen elkaar, want zijn we niet allemaal. Een beetje eenzaam in deze vreemde tijd. Dus laten we dansen in het verre licht samen, in dat blauwe licht. Een eentje zweven door de eeuwigheid. Ja, laten we dansen in het sterrenlicht samen. Dat blauwe licht, een eventjes zweven door de eeuwigheid, een eventjes zweven. waar de nostalgie van afdruipt. Ik heb drie voornamen geselecteerd... in de personen van Frankie, Josephine en Veronica. Ik voeg daar Sister Sledge, Chris Ria en Elvis Costello aan toe... om het verhaal compleet te maken.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 Play. Aanbevolen. Na nou, een halve eeuw blijft Los Lobos nog steeds intact. De leden zijn vergrijsd, maar kijken nog altijd lachend in de lens van de camera. In hun repertoire mixen ze de meest uiteenlopende genres en creëren een volstrekt unieke sound. Elementen van rock en roll, surf, rhythm and blues, soul vermengen zich met rock, country en hun muzikale roots, mariachi en musica norteña. Het nieuwe album getuigt daarvan. you know there ain't no build on at the flat top joint, flat top joint, I'm gonna get my baby, man you know she ain't no square, if you ain't got no honey, I bet you're gonna find one there It, It plays, plays for, for free. free. Dat was Flat Top Joint, nu nog Kishozo en Misery, wat een afwisseling. Eet van de naald. Triple Play Kees De Haan. Drie songs uit het moderne country repertoire van Shania Twain, George Strait en Little Big Town. Zij brengen Rock This Country, Here for a Good Time en Pontoon. Same. It must be contagious, it looks like it's going around It's cool once you catch it, can't keep your feet Making up the sound. It's coming your direction. It's headed to your town. We're kicking up dust, blowing off steam.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 Sit around and sing some old sad songs. The chance, dance the dance. It might be wrong, but then again, it might be right. There's no way Time.